Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. China is voorzichtig te zijn bij operaties in de Zuid-Chinese zee. Een Amerikaanse oorlogsschip is daar vanwege de spanning rond een aantal onbewoonde eilandjes... waarop China en verschillende andere landen aanspraak maken. De Amerikanen zeggen dat ze de vrede en veiligheid willen garanderen. Maar de Chinezen raden de VS aan om er nog eens goed over na te denken... Volgens de Chinese minister van Buitenlandse Zaken moeten de Amerikanen niet blindelings handelen of uit het niets problemen maken. China onderzoekt nog of de Amerikaanse torpedojager in de 12-mijlzone rond twee Chinese eilandjes is geweest. Als informatieavonden over de komst van asielzoekers nog vaker worden verstoord, dan kunnen het besloten bijeenkomsten worden. Dat zei burgemeester Schneiders van Haarlem bij Pauw. Hij is voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters. Snijders maakt zich zorgen over de komst van activisten van buitenaf. Onder meer van de Nederlandse Volksunie naar dat soort avonden. Hij noemt de sfeer intimiderend. NVU-leider Kusters zei in Pauw dat het altijd mensen uit de betreffende regio zijn. Mochten het besloten bijeenkomsten worden, dan komen wij ook, voegde hij eraan toe. Een raadsvergadering over asielopvang in Alkmaar is gisteravond rustig verlopen. Er waren vier insprekers. Applaudisseren en joelen was niet toegestaan. Na één waarschuwing hield iedereen zich eraan. Bij de zware aardbeving die Pakistan en Afghanistan heeft getroffen... zijn zeker 260 doden gevallen. Bijna alle doden vielen in Pakistan. Er zijn meer dan 1200 gewonden... Het aantal slachtoffers zal vrijwel zeker nog verder oplopen. Momenteel is er met afgelegen gebieden nog geen contact en het is er ook donker. De aardbeving met een kracht van 7,5 op de schaal van Richter is ook in China en India gevoeld. Het weer, vannacht is het droog, minimaal tussen 5 en 7 graden met lokaal kans op mist. Daarna een zonnige dag met temperaturen van 14 tot 19 graden in de loop van de dag wel wat meer bewolking.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 How often would she choose a hard or soft option? Oh, no.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 To the wall www.zfmzandvoort.nl my heart did GFM, al 25 jaar live in Zandvoort en jij bent erbij. I Ain't baby.